Dit is deze week in tablets, aflevering 68, opgenomen op 28 januari 2013. Eén ding. Hey Sam, hey, goedemorgen. Voor de wagen geen sneeuw meer. Daar niet. No. Nou, nee. Nee, niet. Alleen maar regen, regen, regen, regen. Wel dag. Geen regen, zonnetje. Oh. <coughs> We gaan richting de zomer dus weer. Ik weet niet. Uh, gisteren, uh, wat was het? Eergisteren dus, uh, was het dus nog om zes uur sneeuwde het nog of zo, vijf uur sneeuwde het nog. lag hier zeg maar een centimeter of uh, vijf, zes oude sneeuw en nog drie centimeter nieuwe sneeuw. Mm -hmm. En gisteren heeft het de hele dag geregend en uh, eigenlijk eergisteren, dus uh, zaterdag is het dooi al ingezet, maar uh, zaterdagnacht zeg maar. En uh, nu is het eigenlijk helemaal weg en dan... Ik heb het dus niet eens meer over witte bermen hier en daar nog een plukje zo groot als je hand, zeg maar. Mm -hmm. Maar in principe gewoon uh, helemaal schoon, alles echt Maar dat is ook uh, geen Elfstedentocht? Dat was toch de, de hoop, de verwachting? Uh, da, kijk Ik heb uh, dit jaar niet echt meegedaan met de verwachtingen. Ik heb volgens mij wel tegen jou gezegd, als het is, dan ga ik wel heen. Maar hm. verder, ik, had het, ik weet niet, het is een beetje net zoals... Um, nou, ik weet niet waar je het mee moet vergelijken, maar het was ieder jaar een kleurstelling, zeg maar. Dus ik geloof er pas in op het moment dat het bekend wordt. Want ik, het lijkt me wel heel erg leuk om een keer te gaan kijken. Ja, hè? global warming. Het zal de komende honderd jaar nog niet meer gebeuren. Onzin! Onzin, en hoe is het daar? Eh, het is niks bijzonders. niks bijzonders. Het leven gaat door, ook in Italië. Nou, het is dus misschien wel gisteravond uh, geweest met mijn, uh, mijn schoonzus en, en, en haar vriend. En hadden we hadden een interessante discussie, voor zover ik dan Italiaans spreek. Uh, en dat ging, ging over uh, of je op social media iemand uh, mag uitschelden. Of, of uh, uh, ja, iets negatiefs over iemand mag zeggen. Uh, in, in de vorm van vrijheid van meningsuiting. Want zij zeggen dus. Uh, dat het in Italië hier zo is dat als jij iemand uitscheldt via social media, of het nou een bekend of een niet bekend persoon is, die persoon mag jou aanklagen. En de kans is groot dat als, als de rechter kan zien dat, dat jij dat geplaatst hebt op Facebook of op Twitter, dat jij gewoon een boete aan je, aan je uh, binnenkrijgt of, of, uh, of de cel in moet. En dat vond ik zo opvallend, want het is toch gewoon vrijheid van meningsuiting? Dat is toch uh, zeg maar. Uh, ja, je zou zeggen dat ik uh. toch niet in Noord-Korea zit hier? Nee, maar volgens mij is er in Nederland ook iets soort, soortgelijks. Ik weet alleen niet of misschien iets van de nuance in de vertaling is verloren gegaan. Want er is een verschil tussen uitschelden en uh, in het Engels heet dat libel. Uh, wat is dat? Uh, laster en slender. Uh, hoe noem je dat? Smaak en laster. Ja, maar dat, dat is echt. beschuldigen. Dat is echt dat is te beschuldigen. Dat is, dat is ja, beschuldigen. Dat is niet ja. Het sturen van uh, Pietje is een, is een, is een, is een klootzak... Uh, uh, kijk, kijk, als jij zegt Pietje moet dood, ik ga Pietje doodmaken. Nee, ja, ja. ja oké, okay, dan kan ik dat ook begrijpen. Maar zij zeggen hier, en ze hebben een aantal voorbeelden bijgehaald. Bijvoorbeeld een journalist die aangaf dat uh, Silvio Berlusconi een, uh, een klootzak is... <laughs> en nooit aan de macht moet komen. Uh, ja, als ik, als ik, als ik uh, tweet dat Geert Wilders een klootzak is... en nooit aan de macht moet komen, word, mag hij mij dan ook laten oppakken? Bijvoorbeeld? Dan dan vond nee. ik, zo, het zijn ik zo bang. Dat is een beetje mijn indruk van de Italianen qua, qua media en... En, en social media, die zijn zo bang voor de overheid. En, en dat vond ik zo opvallend. De mensen op social media zijn bang voor de overheid, bedoel je? Of? Ja, de, de Italianen op zich zijn heel bang voor hun overheid. Voor, ja. voor invloeden. Voor, voor, ze, ze worden aan, aan een, hoe noem je dat? Aan een touwtje gehouden. De, de, ja, maar dat krijg je al, natuurlijk die dictator Berlusconi uh, heel lang hebben gehad. Ja, die heeft dat wel veroorzaakt. Uh, <laughs> maar er zijn hier zoveel regeltjes en, en mazen in de, in de wet uh, dat je... Uh, je kan voor alles gepakt worden hier. En mensen worden daar ja. zo bang van. En ik vond het uh, best een felle discussie over gehad gisteren. Want ik, ik dacht, ik had zoiets van, ja, maar goed. Als ik nou dus gewoon, dat wil ik best proberen. Ik ga Sylvia Berlusconi eens <lacht> uitschelden via Twitter. Kijk of ze me komen pakken. Dat vind ik best interessant. <lacht> Ja, ik vond dat heel opvallend. En als je dat nou vanaf een Windows 8 machine doet... dan kom je misschien ook nog op een website, de uh, Verge, van... hé, uh, hey, er is iemand die Windows 8 gebruikt en die heeft Bellasconia uit schulden. Ja, ben, je, ben je een soort opera van de tech-community? Uh, tech ja, ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet bekend hoe dat in Italië geregeld is. Het lijkt mij wat ver gaan natuurlijk, hè, zoals je ja. dat beschrijft. Uh, um, nogmaals, ik weet niet of er wat nuance of zo... Uh, uh, verloren is gegaan maar wie weet is dat zo, in Nederland is dat, zover ik weet, niet zo streng al kan ik me wel herinneren dat het op school vroeger altijd het grapje was, dat je tegen een agent, en dat, heb je, dat was alleen maar zo'n grapje waar je als nerd, of nerd als kind zeg maar over praat van, uh, je mag wel tegen een politieagent zeggen ik vind jou een klootzak, maar je mag niet langs een politieagent fietsen en roepen klootzak ja, ja, ja. en dat was toch altijd zo, ken je dat? die ja. uitspraak of zoiets, dat ja dat staat me iets van bij dat dat een ding was. Dus wie weet is dat, is dat een soort zelfde ondermed-situatie, uh, weet je wel. Dat je dus niet zomaar mensen uit mag schelden. Maar er mag wel, als je dat onder de dom van vrijheid van meningsuiting uh, wil doen, dat je moet zeggen ik vind. Maar uh, dat is natuurlijk wel een van de grootste lafbakke redenen om uh, iemand uh, op die manier te... Uh, ...proberen te beledigen. Ik bedoel, uh, als je iemand probeert te beledigen... ...dan moet je erachter staan, <laughs> vind ik. En dan gewoon doen wat je wil. Als ik zo mijn twitter fiets zie... ...en sommige uh, gasten uh, zie reageren... ...her en der, ook op bekendere Nederlanders... ...of bekendere Amerikanen... Mm -hmm. uh, ...ja, dan, uh, dan denk ik niet dat het in Nederland zo is. Want als ik zie wat Danny Nelissen... Uh, ...en weet ik voor allemaal naar hun kop ges uh, geslingerd is... Uh, uh, ...dan... Oh nou ja, nu ik dat zeg hè, nu zag ik bijvoorbeeld een gesprek tussen Danny Nelissen, dat is die wielrenner die deze week heeft gezegd dat hij doping heeft gebruikt, mm -hmm. en een andere gast op de kant zetten of zo, is zijn Twitter zoiets, op de kant gezet of zoiets, ik weet het niet, ik heb het niet echt gevolgd, maar toen, toen, toen zag ik Danny Nelissen een dreigement maken, jij hebt niet echt veel geleerd van de aangifte van uh, Maat Duc, en dat is Maarten Ducro. Dus toen heb ik eventjes, weet je wel, in tweetbot gekeken van wat is het gesprek, weet je wel, van deze tweet. Weet ja. je toch, als je naar rechts zit, dan krijg je het hele gesprek te zien, zeg maar. Ja. En daar kon ik niet uit opmaken dat die gast echt iemand had uitgescholden of echt te ver was gegaan. Die had, wat mij betreft, misschien ging hij wel ergens wat te ver, maar wat mij betreft terechte opmerkingen en terechte bedenkingen bij uh, de bewegingen van, uh, van Nelissen, zeg maar. En... Wat ik begreep is dat Nederland uh, Nederlands ook van plan was om aangifte te doen. Dus wie weet, kan dat in Nederland zoals je dat nu beschrijft ook. Alleen, misschien doen we in Nederland er wat minder aan. Aan de andere kant, je ziet regelmatig uh, uh, de echte dreigementen en zo. Die worden wel uh, serieus opgepakt. Je, dus een paar keer heb ik gezien in de krant van... Uh, Binky van 12 met een de grote bek opgepakt omdat hij Geert Wilders heeft bedreigd. Of ja. Wie dan ook, ja, maar dan ga je, dan je over bedreigen. Ja, dit is een hele dunne lijn. Uh. <laughs> ja, maar misschien is de lijn niet eens de wetgeving. Maar wat, uh, waar wordt de energie in gedaan om het, te, uh, om het uit te voeren, te enforcen. Mm -hmm. uh, weet je wel, dat er ook echt wat ja, aan gedaan, gedaan wordt. Uh. Dat is geen idee. Oké, okay, nou goed, dat vond ik uh, opvallend. Maar goed, terug naar de tablet. Of terug, laten we gaan beginnen met de tablet. Oké. Okay. Want daar, uh, Niet dat er heel veel bijzonders gebeurd is, hoor. want ik denk dat het gesprek wat we net gevoerd hebben het meest interessante van deze podcast is. Um, er zijn een aantal dingen gebeurd afgelopen week. Uh, <laughs> um, zo hebben wij een, een review weer geplaatst. We hebben de afgelopen uh, maand eigenlijk, dat zit om steeds in januari, uh, redelijk wat reviews geplaatst. Eigenlijk allemaal Windows 8 tablets en, en uh, één Android tablet, dat was de Kobo Arc. Um, en ik heb afgelopen week uh, mijn review van, van mijn tweede Windows 8 tablet geplaatst. Dat was de Dell XPS 12. Is geen tablet? Nee, precies. Dat ga, daar maak ik al gelijk een fout. Dus het is gewoon een Ultrabook. Uh, Ultrabook specificaties, uh, Intel Core i7, 8 GB RAM, uh, 128 GB SSD of 256 zelfs. Uh, maar het is een, een, een Ultrabook met een, uh, een display dat in zijn frame omgedraaid kan worden. Waardoor je het geheel dicht kan uh, klappen en als tablet kunt gebruiken. Goed, dat is een tabletfunctie, maar als tablet gebruiker, zul je naar mijn idee vrij weinig tot nooit doen. Aangezien het apparaat veel te groot is, 12,5 inch, veel te fors, veel te lomp, veel te dik, veel te zwaar. Dus je, je kan daar niet comfortabel mee op de bank zitten of in bed liggen of, of weet ik wat, in de trein of in de bus iets, iets, iets doen. Dus ik kan me niet echt een, een situatie voorstellen waarmee je die tabletfunctie zou gebruiken. Voor de Ultrabook functie des te meer, want er zit gewoon een volledig keyboard op. Alles op en eraan, een trackpad dat goed werkt met muisknoppen. Uh, display uh, op zich is gewoon uh, erg goed, full HD resolutie ook. Uh, en, en krachtige prestaties uh, waar niks op aan te merken is. Dus het is een erg compleet ultroboek. Wel uh, aan de dure kant, volgens mij 1300 euro exclusief BTW. Dus inclusief BTW is het zo'n 1500-1600 euro. Um, ja goed, dat, dat is eigenlijk de conclusie. Het is een, een hele goede ultraboek. Maar uh, als je naar, op zoek bent naar een, een, een ultraboek die ook kan fungeren als een tablet... dan zijn er betere opties met, met een afneembaar keyboard... of een, uh, een andere convertible constructie waar je meer uit kunt halen. Dit is echt voor degene die... Uh, ja, ik, ik kon het ook niet echt plaatsen. Nu moet ik wel zeggen dat um, gewoon voor mijn persoonlijke geld, zeg maar... het mm. 28-apparaat wat ik tot nu toe gezien heb en het meest interessant vind... Mm -hmm. uh, en nogmaals, ik zou liever mijn geld uitgeven aan een MacBook. Maar goed, stel dan dat ik een Windows 8 machine moet kopen. Mm -hmm. Dan zou ik op dit moment die Acer... Is dat Acer? S7? Uh, dat is een hele dunne Ultrabook met een touchscreen-keyboard. Of... Hoe noem je dat? Beeldscherm? Die dan niet helemaal dubbel kan vouwen of andere BS heeft. Maar gewoon mm -hmm. een laptop met een touchscreen, zeg maar. En, ja. een, en een fijne. Dus in, in die, die applicatie... <coughs> dus nogmaals ook de, de XPS 12... Mm -hmm. die, in die configuratie of die ja, use case zie ik het wel uh, als, als oké okay product, maar het heeft inderdaad verdacht weinig met een tablet te maken mm -hmm. en uh, dat die om kan keren. Maar Met zo'n zo Acer, de... wat jij zegt, uh, wat is dan het, het, het grote voordeel van een touchscreen hebben? Want ik, ik, wat, wat ik bij die Dell heel vaak uh, had, eigenlijk alleen maar, mm -hmm. als je eenmaal een keyboard voor je hebt staan of eigenlijk gewoon een, een laptop configuratie, waarom... Dan, dan ga je veel minder snel met je vinger naar het touchscreen om iets te doen. Wat is dan nog het voordeel? Nou, uh, misschien kleine dingetjes uh, gewoon die, die ik dan als eerste stand zou bedenken. Is dat ik uh, bepaalde swipebewegingen met de muis heel erg lastig vind in, in Windows 8. Mm -hmm. uh, ik vind bijvoorbeeld zeker, en dan niet eens met de muis, maar met het trackpad hebben we het dan over. Ik vind bijvoorbeeld het van links uh, applicaties switchen. Uh, ...vind ik met vinger echt een stuk makkelijker. Mm -hmm. uh, ik vind de charms bar oproepen... ...vind ik een stuk makkelijker. Vooral met die universele search. Uh, overal zit zeg maar, maar nooit in beeld is. Ja. <laughs> dus uh, dat soort dingen zou ik me kunnen voorstellen. Het geeft je natuurlijk wat kansen voor bepaalde spelletjes... ...en dat soort dingen. Zou dat je, geeft het je wat, uh, wat, wat mogelijkheden. Denk aan uh, die Mayong spelletjes en dat soort dingen... ...die op, uh, op Windows 8 geleverd worden veel. Um, dat, dat soort dingen zou ik dan, uh, uh, ja, hoe noem dat? Voorbeelden noemen om touchscreen leuk te vinden. Het is geen vereiste. No. Alleen, touch, kijk het, het hele ding is wat mij betreft zo, nee, nu naar een hoop reviews en een hoop mee te hebben, um, is het een, een besturingssysteem waar de helft uh, niet voor geoptimaliseerd is voor touch, de desktopomgeving, no. en de andere helft net niet goed genoeg geoptimaliseerd is voor keyboard en muis. Sensei say je echt een keyboard type bent en alles via het keyboard kan doen. Alleen er zijn heel weinig normale gebruikers... die hun computer volledig aansturen do door een keyboard. Snap wat ik bedoel? Toetsenbordcombinaties en dat soort dingen. En dat kan in Windows 8 ook allemaal. Daar is ook brede uh, ondersteuning al voor. En, en er is al een breed aanbod zeg maar, aan snel, ja, snel toetsen en dat soort dingen. Alleen dat is uh, voor een heleboel gebruikers niet aan de orde om te proberen. Dus dan zou ik zo'n touchscreen ding uh, misschien voor die gebruikers handiger zien... En als ik een Windows 8 laptop zou kopen, zou het sowieso een Ultrabook zijn. Want wie gaat dan nou nog met zo'n lel rond sjouwen? Hm. En als ik er een zou kopen, dan zou ik er ook eentje met touchscreen willen. Omdat dat gewoon iets meer mogelijkheden geeft. Of gebruik je het misschien maar een heel klein beetje. Ja, precies. Maar goed, uh, dat inderdaad kan ik me voorstellen. Maar dan zitten we inderdaad buiten, buiten de, de, de tabletcategorie. Dan hebben we het over uh, de gewone uh, netbooks, laptops, Ultrabooks. Ja, nee, ja, inderdaad. en de, de, de, de, Nogmaals, uh, het is echt een extraatje. Je ziet het als een, uh, een Audi met een dikke motor kopen... die, uh, die je iedere dag gewoon keurig naar je werken rijdt... en één keer in de twee jaar als je naar Duitsland op vakantie gaat... of naar Oostenrijk of één keer per jaar... dat je dan 220 kan rijden. Gewoon een extraatje die je de Precies. rest van het jaar niet gebruikt, zeg maar. Ja. Oké, okay. goed, dat was uh, de, de, de review van afgelopen week en het is nu een, een beetje stil qua reviews. Je hebt alleen nog de, de Tab RT uh, liggen die we binnenkort eens een keer gaan zien. En uh, voor de rest is het even afwachten wat we gaan doen. Ja. Um, maar um, we komen natuurlijk richting uh, MBC 2013, <laughs> Mobile World Congress in Barcelona. Dat gaat volgens mij op 27 of 28 februari van start. Februari pas? Ja, februari pas. Okay. Dus is over een maand. En, uh, dus ja. je gaat nog vier afleveringen lopen beloven dat het daar zo spannend gaat worden. Ja, maar dan gaat het echt spannend. Je bent er nu al zo moe van, jongen. Je zegt nu al drie afleveringen. Ja, MBC. Ja, ja, maar... Het kan haast niet anders, want we zien zoveel geruchten voorbij komen dat het haast wel moet. Um, een van de dingen um, is de Galaxy Note 8.0. Die hebben we al, al, denk ik, al vijf of zes keer voorbij zien komen. En ja. vorige week zijn dan ook de, de eerste afbeeldingen uh, gelekt. Uh, dus het is, is nagenoeg zeker dat die gaat komen. Is, uh, dat, is het ook al bekend of het dan een, uh, een, een telefoon is? Waarschijnlijk wel, want hij ziet er gewoon uit als een telefoon. Hij heeft ook de, hij heeft zeg maar een home. Um, het is een 18 tablet, um, die vooral in portrait-modus gebruikt moet worden. Met een speaker aan de bovenzijde, zoals je van smartphones gewend bent. camera okay, ja. Onderaan homeknop home-knop en links-rechts van die uh, capacitieve knoppen. Oké, okay, ja, want op zich is het natuurlijk niet een hele logische vraag, want bijna alle 3G-modellen van Samsung zijn mobiel. Dat is waar. Uh, al is dan inderdaad hè, het, uh, het speakertje bij je oor. Ja. <laughs> Als je een hoofd hebt van anderhalve meter. <laughs> dat is inderdaad een, een, goeie, een teken dat dat inderdaad ja. op een telefoon is, maar... Ja. Ja, ik, ik zou niet weten wat je over die 8.0 moet zeggen. We hebben geruchten over dat er een nieuwe 7.7 komt, toch ook, of niet? Of is dat eigenlijk uh, deze Dat is deze, dat is deze. Maar ik denk dat het grote voordeel van deze is... Kijk, want je hebt natuurlijk die S-Pen-stiles. Die zitten in de Galaxy Note 10.1. Nou, daar betaal je is het, 450 euro voor. Of, uh, iets in die richting. Um, en je hebt de Galaxy Note uh, 2. Dat is die smartphone-tablet met 5,5-inch display. Uh, die kost 700 euro of zo. Samsung wil met dit model de S-Pen Stylus beschikbaar stellen voor, voor kleinere budgetten. Dus ik denk dat het ding 200 euro gaat kosten of zo. Dat ja. is op zich wel mooi, want die S-Pen Stylus is een mooie feature. Die heb ik een aantal keer uh, Ik heb die Galaxy Note smartphones uh, gehad. En, nou, die stylus was best leuk om mee te werken. Dat was een van de belangrijkste punten. Uh, ben ik niet helemaal mee oneens? <laughs> uh, ik heb ook bijvoorbeeld uh, laatst nog de, de, zo'n Samsung met een stylus gehad. Hè? Oh, wacht. Zo, dat gaat ook over Samsung. Oeps. Galaxy uh, Note 2 meteen, uh, ja. Ja, uh, en de Galaxy uh, ATIF uh, Smart uh, PC. Ja, ja, ja. <coughs> en, uh, en ik heb uh, op een gegeven moment zelf met mijn domme kop... 39 euro uitgegeven aan een wacom stylus voor mijn uh, iPad. Okay. En ik kijk nu naar een handgemaakte stylus die zie ik toevallig op mijn bureau liggen... Uh, van Etsy.com, weet je wel? Die, die handcrafted bende. Mm -hmm. uh, dus ik, ik heb me er ook een paar keer toe laten verluiden. Voor mij is het wel een gimmick, zeg maar. Dus je, je, je gebruikt het twee, drie keer en je downloadt een keer een teken en dan heb je op een gegeven moment andere dingen te doen. En voor je dit weet ligt al anderhalf jaar een stylus... wat je was vergeten uh, van Etsy op je bureau. Nee. Uh, dat gezegd hebben, dan denk ik juist dat het op zich wel een slim set is van, van Samsung... om een 8.0 met een stylus uh, um, te, uh, te lanceren. Om twee redenen. Die stylus is wel iets wat tot de verbeelding spreekt. Dus dat in de winkel doet dat het vrij goed, zeg maar. Ja. Het is iets wat, wat je denkt, oh, dat vind ik wel leuk. Ook al gebruik je het na drie weken waarschijnlijk niet meer. Het is wel iets wat als selling point uh, gezien kan worden. En ik denk dat Samsung 8.0 heeft gekozen met een prijspunt van 300, 350 om gewoon rechtstreeks te kunnen concurreren. In alle lijstjes namelijk die jij, ik en alle andere kutte dit dat gaan publiceren. Gaat namelijk die 8.0 Vergeleken worden met een 7.9-tablet. En dat is de iPad Mini. Die liggen ja. dan het dichtst bij elkaar. En dan heeft de Samsung heeft een extraatje, want die heeft een pen. En, en natuurlijk is het verschil en Android iOS dan weer iets wat uh, naar voren gebracht zal worden. En dan heb je uh, ver vergelijkingen die er niks toe doen. Uh, bijvoorbeeld van dit is een dual-core versus een quad-core processor. Dat soort dingen doen er allemaal niet toe. Dat begint ook steeds meer mensen te begrijpen. Maar een pen is een verschil waar, waar Apple hoog en laag kan springen. Maar dat is iets wat ze gewoon niet hebben op die manier. Dus dat is een daadwerkelijk verschil... in plaats van een gepercipieerd verschil... tussen een, uh, een, uh, een quad-core en een dualcore processor. Ja. Dus ik denk dat dat op zich dat, dat een, de tactiek is van uh, Samsung. Of in ieder geval, dat zou me niets verbazen. En 200 euro, dat klinkt mij dus ook 100 euro te weinig. Ik denk dat je veel eerder een directe concurrentiestrijd met de iPad Mini moet verwachten. Ja, maar daar, daar is het toch te, te, maat, of te, te, te minimaal voor uitgerust, toch? Ja, hoe... Oh, ik heb niet gelezen. Wat zit er nog meer in? Nou ja, ja het is, in vergelijking met de iPad Mini is het misschien niet minimaal. Maar als jij het uh, vergelijkt met andere Android hebt, is het wel minimaal met een, een, een, een simpele... Uh, uh, uh, 12, 18, 800 pixels-resolutie, uh, 16 gigabyte opslaggeugen. Ja, maar dat is die S3, hè, of de S2. Die was in vergelijking met de, de HTC, whatever, of met uh, wat voor merken er allemaal zijn. Of de, de high-end Sony, of wat dan ook. Was ook niet heel veel bijzonderder, of beter, of wat dan ook. Maar hij heeft wel uh, gewoon het heel goed gedaan. En ik denk dat um, Samsung en Apple alle twee iets hebben dat ze eigenlijk... Ze hebben de drie belangrijkste elementen in de mobiele markt... hebben ze een grote aandeel in. Dat is marktaandeel. Mm -hmm. Doen Apple, uh, Apple en Samsung doen het goed. nou Dan heb je winstaandeel. Wie verdient de geld in, in, in, die, in die markt? Mm -hmm. uh, daar doet Apple en Samsung het ook alle twee goed. Je kan over de zien wie het beter doet. Maar nogmaals, ze doen het samen, zeg maar. Samen mm -hmm. doen ze het, het goed. Alle andere bedrijven doen het redelijk kut. Of gewoon heel erg kut. En dan de derde en laatste is mindshare. Hè? Van... Uh, hoeveel uh, spreek je producten tot de verbeelding? En op het moment uh, hebben we jarenlang gehad dat Apple heel veel mindshare had. Hè. Heel veel uh, op die manier mensen hun beleving als luxe product, een goed product... en whatever allemaal, een product wat goed werkt en goed in elkaar is, dat, uh, is geweest. Dat is de laatste twee jaar niet af, afgenomen, denk ik... maar zijn minder focaal geworden, hè, die gebruikers... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk uh, waren er een paar jaar geleden altijd flamewars, weet je uh, Apple-gebruikers die alles wat in de treuren zaten te verdedigen. Nou, kijk maar de laatste 2000 reacties op Tablets Magazine... Het zijn voornamelijk Android gebruikers tegenwoordig die de boel lopen verdedigen. En Apple gebruikers nemen de moeite niet eens meer. En dat betekent dat, dat, dat Android gebruikers mindshare aan het krijgen zijn. Hè? Dus de beleving van dit is ons product en dit is waar we voor gekozen hebben. En dit is waar we achter staan. En van Android is, is bekend door die, die winstdeel en door die marktaandeel dat Samsung daar het meest populaire van is. Dus Samsung zit in een unieke positie dat ze met gewoon een luxe product kunnen gaan uh, een gepercipieerd luxe product kunnen gaan concurreren... tegen het gepercipieerde luxe product, de iPad Mini. Ja. En dus die hebben dus niet zoveel te maken met de HTC 8-inch... die er niet is, of een, uh, een whatever. En de meeste 7-inch tablets, dat zijn... Uh, uh, op uitzondering van de Nexus 7, dat zijn in Amerika of in de, hè, in de, in de, in de, in de globale markt... hebben we het over de Barnes Noble Nook HD of de Nook. En we hebben het over de Kindle of Fire en Kindle of Fire HD. En dat zijn allemaal 7-inch uh, etalages voor winkels. En er is eigenlijk alleen maar één uh, ander alternatief, een goed alternatief, 7-inch. De Nexus 7. Dus er is ruimte om uh, te concurreren tegen de iPad Mini samen met de Nexus 7. Hm. Dat denk ik. Oké. Okay. Nou goed, dan kunnen we gelijk doorkoppelen. Wat, wat je had net over. Uh, uh, Apple-Samsung-marktaandeel en. winstaandeel. En goed, uh, allebei hebben ze vorige week hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. En aan allebei uh, was, was het weer duidelijk dat er. Uh, uh, dat er. records uh, gemaakt of behaald zijn. Uh, Apple in de zin van. Uh, record aantal iPads verkocht in het afgelopen kwartaal. Uh, het was dan tijdens de feestdagen, zeg maar. Samsung uh, heeft, heeft niet specifiek laten weten van... oké, okay, dus hoeveel tablets of zo, maar... Uh, ja, Samsung heeft een dikke winst gedraaid. Uh, dus dat wel opvallend dat dat gewoon weer die twee fabrikanten zijn... die, die maar blijven doorzetten en de rest schokt dan maar een beetje achteraan. Het, het, ja... Het, ja. Ja, kijk, uiteindelijk is het op dit moment is het een beetje uh, twee goliats tegen allemaal kleine Davids. Mm -hmm. uh, uh, Apple, die drijft nog een heel erg groot deel op uh, waar we het over gehad hebben, hè, die Mindshare. Misschien iets minder actief, hè, de, dat ze iets minder fanboys hebben, zeg maar, maar... Daar drijven ze gewoon heel erg op. En ze hebben een enorm goede uh, infrastructuur. Uh, en dat betekent dat ze een hoop eigen winkels hebben. En winkels waar Apple producten worden verkocht worden gedwongen om in ieder geval net te doen alsof ze een Apple Store zijn. Eh, kijk naar de aangepaste onderdelen in Dixons of naar een iCenter of wat dan ook. Uh, dus die, die hebben dat voordeel. En Samsung die geeft een shitload aan marketing uit. En dat zijn geen grappen, echt een megabootload. En dat komt omdat ze genoeg geld hebben om dat te doen en dan dat heeft een HTC en andere uh, fabrikanten hebben die mogelijkheden niet echt. Sony is natuurlijk ook de laatste tien jaar enorm uh, veel kleiner geworden qua omzet en dat soort dingen. Dus dat zijn geen partijen die uh, die die mogelijkheden hebben op dit moment en uh, ja. Ik denk dat het, dat het daardoor komt. Gewoon maar het in principe, toe. als je toch gewoon... Goed, want uh, Sony en HTC zetten, zetten geen slechte producten op de markt. Sony heeft onlangs uh, de, de Xperia Z-tablet en smartphone lanceerd. Die zien er op het eerste gezicht vrij uh, uh, interessante uit... mogelijkheden uh, Je zou toch zeggen dat een product ook voor zichzelf kan spreken... maar toch wordt het er niet uitgehaald, op de een of andere manier. Ja, maar ik denk dat de producten die voor zichzelf spreken... Uh, uh, uh, alleen maar dat doen voor kleine groepen mensen. Mensen die echt heel erg de moeite hebben genomen om te kiezen voor hun telefoon... om een bepaalde reden of wat dan ook. Of fan zijn van een bepaald merk. En, en dat soort dingen uh, zijn in het in, in, in, in grand scheme of things, zeg maar... denk ik niet hele grote marktaandelen. Wat grote marktaandelen zijn, zijn de mensen die een winkel binnenlopen... en uh, gepusht worden richting een Samsung-telefoon... Uh, uh, door de verkoper, omdat daar een grote incentive op zit. En, dat hebben we met de iPad en de uh, iPhone ook al eens eerder gezegd, het grote voordeel van dat soort dingen is, niet alleen voor de jongens die in de telefoonwinkel die wat verdienen, hè, uh, het is voor hen makkelijk om het te verkopen, omdat net zoals iedereen iemand kent met een iPad of een iPhone die je een keer hebt kunnen gebruiken of kunnen bekijken, kent ondertussen ook iedereen iemand met een Samsung Galaxy whatever telefoon of een, misschien wel een uh, tablet, maar dat nu ik dat zeg, het is niet echt, maar het gaat vooral om telefoons bij Samsung. Mm -hmm. Ieder iemand met een Samsung Galaxy telefoon. En dat is dus makkelijk te verkopen. Hè? We hebben het er eerder over gehad. Op het moment dat jij een winkel binnenloopt. en je ziet een helemaal nieuw product wat helemaal niemand heeft, uh, dat spreekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo belangrijk om helemaal nieuw te zijn. Het is belangrijk om compatible te zijn met je vrienden en dezelfde apps te kunnen gebruiken om de games te kunnen spelen en social media te kunnen gebruiken met bepaalde functies en dat soort dingen. Dat is belangrijk geworden. En als iemand het dus herkent van zus, broer, vriend, vriendin, whatever, dat dat werkt en dat, dat je dat al een keer werkend gezien hebt dan is het een veel makkelijker verkoopgesprek uh, voor zo'n verkoper. Dus ik denk dat Samsung gewoon op alle fronten op dat moment... gewoon op dit moment het heel goed doet daarop. He, mensen kennen die telefoons van vrienden en familie. Daarnaast kennen ze hem van iedere internetreclame ooit... Want Samsung staat ook op heel het internet. Daarnaast zit Samsung in alle abries. Mm -hmm. Loop een phone house binnen zie je ook grote Samsung stickers en Samsung posters en dat soort dingen. Die lui krijgen er, uh, uh, hoe heet het voor, uh, uh, grote incentives. Dus die pushen dat redelijk. En dat is gewoon een, een perfect storm, zeg maar. Ja. <coughs> en uh, niet onterecht, hè, want uh, die smartphones van Samsung zijn prima de luxe. Ja. Oké, okay, nou we gaan het zien. Uh, Samsung uh, zal uh, tijdens MWC uh, niet alleen uh, smartphones presenteren... Maar de, uh, en ook niet alleen die Galaxy Note 8.0. Uh, er komt als dus goed veel meer. Uh, de, ik zie zojuist een uh, paar afbeeldingen gelegd van de nieuwe Galaxy Tab 3-serie... met een 10-inch model en een waarschijnlijk een 7-inch model. Oké. Okay. Uh, um, en uh, er komt mogelijk nog een high-end model. Uh, er gaan geruchten over een 13,3-inch variant met keyboard, dock... Uh, <laughs> en een, een 10-inch model met full HD-display. <laughs> uh, dus dat gaan we hopelijk allemaal zien... Um, ja. Een andere fabrikant waar we hopelijk weer eens iets van gaan zien niet dat, dat we, niet dat ik daar nou heel erg naar uitkijk Maar ik ben er wel benieuwd naar Is, uh, is uh, Rim <lacht> Wat? <lacht> nou ja. Liks, ik moet altijd lachen omdat jij altijd energie hebt Voor, voor, voor benden in de marge ja, nou ja, weet je wat is, dat Blackberry, of dat Playbook OS wat ze hadden, dat was het niet. Daar werd veel over gesproken twee jaar terug en dat zou het moeten worden, maar dat was het ja. gewoon niet. Goed. Die Play Playbook tablet heeft het nooit echt kunnen, uh, kunnen maken, is nooit een groot succes geworden. Daarna is men begonnen uh, met, met, uh, BlackBerry 10, dat, uh, het nieuwe besturingssysteem... dat is van grond af aan opgebouwd. Uh, HTML5, nu is de technieken en, en standaarden en dergelijke. Ja, pretty cool. Dat ziet er allemaal goed uit. En dat willen ze nou ook... Of tenminste, uh, eind deze maand gaan ze de eerste smartphones presenteren... met BlackBerry 10. En uh, afgelopen weken hebben ze ook gehint op de eerste tablets... die uh, binnenkort moeten komen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat BlackBerry 10 is te, lijkt me toch een mooi besturingssysteem. Dat ziet er toch allemaal strak en, en gelikt uit. En dat, dat zou... Uh, dat zou redelijk dat kunnen, uh, uh, kunnen blijven staan zeg maar, te tegenover een Android of een iOS... als dat een beetje sure. goed in de markt gezet wordt en uh, als de hardware ja. daar ook mee werkt. De, maar ja. uh, we hebben het net over uh, winstaandeel, marktaandeel en mindshare gehad. Laten we dat nou drie dingen zijn. Die Rim, de laatste drie, vier, vijf jaar... Enorm is aan, aan het bloeden is. En met enorm bedoel ik, gigantisch aan het bloeden is. Daar hebben ze allemaal enorm verloren. Dan hadden we het over uh, waarom HTC en LG en Sony het misschien uh, uh, niet zo goed kunnen concurreren in de Android-markt. We hadden het over van, als je niet zoveel geld verdient, dan kan je ook niet zoveel aan marketing en, en andere manieren om je verkoop goed te, te regelen doen. Dat zijn allemaal problemen die ik ook bij RIM zie. Daarnaast heb je, uh, en dat wordt ook weer met Windows 8 uh, bewezen, en dat is bewezen met iOS en Android, heb je eerste-generatie software's en eerste-generatie producten. Dat zijn niet voor niets eerste generatie producten. Er zitten nog kinderziektes en er moeten nog dingen gebouwd worden. We hebben Jawel, dan weer maar... zo'n heel gelul over een ecosysteem waar geen apps en la zijn. Er zijn zoveel dingen die uh, nog overkomen moeten worden voordat RIM een serieuze kans krijgt. En ik geloof er 100% in dat het een mogelijkheid is dat RIM... Uh, ...er weer bovenop komt... ...en dat BlackBerry 10 misschien wel... ...weet ik veel, iOS gaat verslaan op een gegeven moment... ...op dit moment... Uh, ...is die kans echter zo klein... ...dat tot... ...dat RIM of BlackBerry 10... ...het een beetje bewezen heeft... Het mij te veel moeite is om ernaar te kijken. Want hetzelfde denk ik over Tizen. Het kan, maar of het lijkt heel onwaarschijnlijk. Ja, maar ik denk dat heel toch, wel, toch wel een ander verhaal is. Kijk, Rim heeft ervaring uh, met, met besturingssysteem voor smartphones en tablets. En uh, je, je kunt niet zeggen dat BlackBerry 10 echt een, een eerste uh, in de kinderschoenen staat. Omdat het uh, ge, wel uh, gebaseerd is op de ervaring en, en de... En de mogelijkheden die al met Playbook OS en, en, en BlackBerry OS uh, uh, uh, opgedaan zijn, zeg maar. dus die ja, het is wel een paar zo gigantisch gefaald. Nou ja, BlackBerry op zich heeft het altijd goed gedaan. Dus ze, hebben gewoon, ze zijn de laatste drie jaar gestopt met, met, met ontwikkelen... waardoor de concurrentie er voorbij is gestreefd. Um, ja, ze hebben het niet altijd goed gedaan. Als je kijkt hoe ze inderdaad de laatste drie, vier... Volgens mij is het zelfs al vijf jaar ondertussen het hebben gedaan. Sinds de komst van de iPhone, zeg maar, in mm -hmm. 2007. Dat is gewoon echt een, een, een, een, een, een enorm verschil. En nogmaals, ik zeg ook, hè, ik, het kan best. En misschien eh, ik geloof ook zo dat ze meer kans hebben dan Diezen. Mm -hmm. Maar ik gebruik het als voorbeeld. Zo zijn er misschien nog wel drie. Palm OS, webOS, was ja. ook echt, echt cool. Echt goed. Ja, en echt een hele toffe... Uh, conventies en zo zaten erin. Daar hebben we ook relatief veel aandacht aan besteed. Alleen, er waren zoveel andere dingen. Die misschien oneerlijk zijn. Maar zoveel andere dingen die tegenwerken. Dat het uiteindelijk gewoon... Uh, nog voordat de pers besloot dat het zonde van het geld was. De HP besloot dat het zonde van het van geld en tijd was. En... Uh, Hetzelfde heb ik op dit moment met, met Blackberry. En ik vind het leuk dat jij het schrijft, zodat ik het niet hoef te... Uh, ik zou het ook gaan lezen, beloof ik dan. Maar, maar ik bedoel, de, we hebben nu iOS, Android en Windows 8. En ik heb al niet de energie... En dit is trouwens ook iets waar we het al vaker over hebben gehad... Om nog vier, vijf uh, in de marge producten erbij te gaan lopen volgen. Of OS'en. Uh, en ik denk dat als ik dat dan niet heb, dat normale mensen... En gelukkig zijn er veel meer mensen van... Dat helemaal ook niet hebben Ja, maar toch heeft, heeft Blackberry Nog steeds een bepaalde userbase sure. Dus ik denk dat ja. die interesse Die is er sowieso wel Ik denk dat ook dat het heel belangrijk is dat Blackberry gewoon in alle winkels ligt Precies. Ik bedoel, daar hebben ze dus ook goede uh, Hoe noem je dat? Uh, een goed begin, of in ieder geval uh, hebben ze mogelijkheden. Dus nogmaals, de kans is groter dat uh, Rim met Red, met Lekker 10 dan whatever, wie ook al achter Teason zit ofzo. Ja. Dat is, geloof ik best. Alleen op dit moment zijn er denk ik nog een heleboel andere probleempjes uh, en, en hoorders die genomen moeten worden voordat het serieus genomen kan worden. Hè. Want wat je zegt, uh, HTC heeft ook, een, heeft ook een fanbase en Sony heeft ook een fanbase. Sony was zeker jaren 80, 90 gewoon het merk. Dat was het als je een Sony, een uh, goede televisie had en dat soort dingen. Een goede stereo. Ik, uh, mijn eerste mobiel was een Sony. Uh, eerste stereo of tweede stereo was een Sony, weet je wel. Mm -hmm. nou, dat je van groen dicht crept naar een Sony kon. En dat soort dingen. Dat uh, uh, is allemaal wel belangrijk voor een merk, maar is niet genoeg. S snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je wat ik bedoel? Dus, dus ik ben benieuwd. En uh, nogmaals... Uh, Pff, het zou kunnen. Op het moment lijkt me de kans maar heel, heel, heel erg klein. We gaan het zien. Nou ja, mogelijk komt, uh, komt de, uh, Rim tijdens MWC uh, met de tablets. En uh, dan gaan we het allemaal zien. Ik ben in ieder geval benieuwd. Uh, iemand uh, of een fabrikant die in ieder geval niet meer met tablets gaat komen. Dat is uh, ViewSonic. En uh, daar zul jij ook niet makkelijk van liggen. Nope. <laughs> Nobody cares. Nou, niemand zal, het, zal er inderdaad wakker van liggen. Maar uh, Viewsonic heeft de afgelopen jaren uh, redelijk wat tablets op de markt gebracht. Hebben ook een aantal tablets uh, gereviewd. Uh, <laughs> hebben ze er ook een paar verkocht of niet? <laughs> nou ja, ze zullen er alleen wat verkocht <laughs> hebben. Maar, um, maar niet genoeg om te blijven aanbieden. Nee, blijkbaar is het ergens uh, niet rendabel meer. En heeft de fabrikant besloten van in Europa gaan we in ieder geval geen uh, tablets meer verkopen. Goed, dat is er weer eentje minder en... Uh, So be it. En uh, dan ben ik door mijn onderwerp heen. Oh, mee dat? Ik zit ondertussen even mijn agenda bij te werken. Uh, even kijken. Um, ja, helemaal ja, geen onderwerp meer. Maar niks van geen Android-nieuwtjes. Uh. Uh, als jij het nog over een iPad met 128 gigabyte in wil hebben. Uh, ja, uh, I like het. Als ze 32, 64, 128 gaan verkopen voor huidige prijzen, dan. Uh, voor huidige prijzen, inderdaad. Dan zou het mooi zijn. Ja, ik denk dat dat zou dan gebeuren. Als, als Apple dat doet, dan kan je als Android-fabrikant toch niet meer, toch niet meer uh, aankomen met 16 gigabyte uh, voor dezelfde prijs als een uh, iPad met 32 gigabyte. Dan zullen ze ook mee moeten, toch? Sure, maar dat is, is toch con een constante uh, wetloop zeg maar, van, van dat soort dingen? Ja. Ik bedoel, dat is maar heel er is iemand uitgang. die de stappen neemt natuurlijk. Ja, en uh, wie weet, hè? ik denk dat een bijvoorbeeld 32, 64, 128... dat we dan over iPad 5 of wat hoe dat ding gaat heten, zeg maar... Mm. hebben we het dan over. En uh, je hebt kans dat bijvoorbeeld iPad Mini... Uh, nog steeds uh, verkocht blijft in een, in een 16 gigabyte uh, configuratie. Of wat ik verwacht is uh, dat er een iPad Mini Retina komt. Misschien niet dit jaar, maar hè, dat er een Mini Retina komt... met 32, 64, 128 gigabyte. En dat de huidige model... Voor 200, 250 verkocht gaat worden. Gewoon 16 gigabytes. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Dat zou mooi zijn. En dat is de manier waarop Apple soms prijzen verlaagt. Verlaag. Kijk naar iPad, iPad 2, iPad 3, weet je wel. Mm -hmm. En nu iPad 4. Kijk naar iPhone, iPhone 3GS, 4, weet je wel. Die verkocht werden nu ook, ook voor minder. Dat lijkt me een veel voor de hand liggende structuur. Uh, en dan heb je kans dat dus dan zeg maar. <laughs> Uh, het high-end mini-model, whatever we het wil noemen, die dan met 32 gigabyte begint. Mm -hmm. En dat er een budgetmodel is, of in ieder geval een goedkoper model. Um, so, zodat Apple nu gewoon eerst geld heeft mee kunnen verdienen. En dan door schaalvoordelen gewoon een hoge marge kan houden. Maar een, een goedkoop product. Want Apple uh, is, echt niet tegen, is echt niet tegen dat mensen hun producten ko willen kopen. Nee, precies. Oké, okay, nou, dat gaan we ook zien. Verwacht jij. Uh, de, dit kwartaal of de, of de eerste helft van 2013 nog nieuwe uh, iPads? Of wacht je het eind, eind van het jaar pas? Uh, ja eerlijk gezegd. Het uh, uh, uh, zijn er twee uh, veilige gok, uh, gokjes die je kan maken. Als je witte als je dingen doet. Zonder dat je er voor lul staat. Je kan zeggen of, of met klem zeggen. Nee, ik denk dat het in maart komt. Of ik denk dat het in september komt. Zeg maar die, te, de, uh -huh. die periodes. Uh, op dit moment geloof ik weinig in maart. Ja ik en uh, pff, of wat, wat is, weet ik niet. Uh, kijk, ook Apple uh, is aan het veranderen. En dat is niet gek of zo, weet je wel. Ik uh, bedoel, uh, in zover uh, zie je het aan hun aandeel dat, dat mensen beleggers zich zorgen beginnen te maken over van hoeveel groei is er nog mogelijk. Mm -hmm. En in principe is dat een rare situatie. Want als je een ideaal situatie in een utopie zou uitschetsen. Wat is het beste bedrijf? Dat is een bedrijf dat alle munten heeft. Ja. Maar als je alle munten al hebt, dan kan je niet meer groeien. En dat betekent dus dat je beurswaarde in, hè, op papier kut is. Omdat er geen groei meer is. En het is een investering in de toekomst en niet in, in, in iets wat er al is. Uh, dus een beurswaarde heeft vandaag weinig te maken kennelijk met wat een bedrijf op dit moment is. En wat ze gedaan hebben, maar meer over de toekomst. Uh, en dat betekent dat uh, uh, Apple nu pas op het punt is gekomen, net zoals ze op een gegeven moment op het punt met de iPod waren, dat ze gaan uh, uh, diversi div diversificatie, hè, hun productaanbod uh, gaan verbreden, mm -hmm. zodat ze meerdere verticale en meerdere markten kunnen betreden. Maar niet voordat ze eerst hun high-end markt hebben uitgeput en uh, uh, een solide basis hebben gelegd. Nou ja, dat kan je ze niet verwijten, dat hebben ze wel gedaan. Dus nu heb je inderdaad kans dat er meer van dit soort dingen komen. Dus zo'n zo goedkopere iPhone 5s, zo'n plastic 5s of zo waarover het gaat. Ja. Uh, of zo'n zo ding wat ik net zeg van dat het kans is dat ze de huidige iPad mini... als goedkopere iPad mini op een gegeven moment gaan verkopen. Dat soort dingen liggen nu veel meer voor de hand dan een paar jaar geleden. Uh, en uh, moet wel gezegd worden dat in de, in de kwartaalcijfers van Apple... dat Tim Cook heeft gezegd van luister, we hebben... Uh, Zoveel mogelijk iPad mini's gemaakt als we konden. En Apple is geen, is zijn geen koekenbakkers. Dan hebben we het dus over half zin na dat iPad mini's in elkaar zitten schroeven mm. En nog hadden we niet genoeg productie. Ja, we waren supply constrained. No. Hetzelfde geldt voor iPhone. En hetzelfde geldt voor iPhone 4 serie. Uh, en voor iMac. Dus, uh, snap je wat ik bedoel? Dus er waren uh, drie grote productgroepen, waren allemaal supply constrained. Ja. Dus op dit moment uh, is die kans wel groter dan ooit. Alleen nog niet per se heel erg voor de hand liggend. Want op dit moment kunnen ze ze nog steeds niet snel genoeg maken dat ze ze kunnen verkopen. Ja, agree. Dus kijk, dan is het weinig kans dat de Apple productiecapaciteit gaat opgeven voor lagere marge producten. Maar het zit er een keer aan te komen Tuurlijk. natuurlijk. Hè? En luister, heen. ieder bedrijf uh, uh, uh, gaat op een gegeven moment weer, uh, gaat het verliezen op een gegeven moment, zeg maar. We hebben het gezien met Sony, RIM, alle, noem ze allemaal maar op. Het gaat gewoon een keer gebeuren natuurlijk. Of het nu al is, dat lijkt me heel erg sterk. Oké, okay, we'll see. dat was hem. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, de komende week natuurlijk ieder nieuwtje weer op tabletsmagazine.nl. Ja. kan je dat uh, zien op twitter.com slash tabletsmagazine. Okay. Uh, ik ben Sam. Je kan me volgen op Twitter. twitter.com slash Tot de volgende week.